Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, zeg hetlof.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties... dat het geluksgevoel in 150 landen meet, staat Nederland op de zesde plek. Net als vorig jaar. Alweer niet eerste. Alweer voorbijgelopen door de Noren, de Denen en de Finnen hebben wij weer. Nu rancuneus uitzoeken wat de Finnen hebben dat wij niet hebben. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het krijgen van een kind kun je heel ingewikkeld maken. Wil ik een kind? Wil ik nu een kind? Kan ik wel een kind krijgen? Wat als het er is? Over hoe ingewikkeld dat proces kan zijn... maakte Bo Jeuken een documentaire. Ze vertelt er straks over. Verder neemt speciaalverslaggever Foppe de Haan... ons in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen mee... naar zijn woonplaats Nes praat onze Haagse redactie met onderwijsminister Arie Slop over de stakingen van basisschooldocenten... en blikken we vooruit op de tentoonstelling The Train... over de laatste treinreis van Robert Kennedy. Dat straks. Nu eerst het nieuws. Woensdag 14 maart. Hij was zonder twijfel de beroemdste wetenschapper van onze tijd. Stephen Hawking. Hij overleed afgelopen nacht. En dat was groot nieuws. Stephen Hawking, one of the brightest scientists of the modern age, has died at the age of 76. When he died peacefully at his home in Cambridge. We are deeply saddened that our beloved father passed away today. I never expected to reach 75. Millions revered him for his gift of communicating complex matters to the masses. He'll ironish show humor had I think my greatest achievement will be my discovery that black holes are not entirely black. Stephen, Stephen Hawking! Harking. What are you doing here? I to see your utopia. Honor and privilege to meet you, sir. I know. And Hawking was een man die net zo makkelijk over zwarte gaten sprak als dat hij er grappen over maakte. En hij trad ook op in tv-shows als The Simpsons en The Big Bang Theory. Burgemeester Hoeben van Voerendaal heeft twee weken geleden enkele zeer spannende momenten meegemaakt. Hij werd bedreigd. En ineens uit het niks komt er een man uh, gericht met een pistool uh, mijn richting uit. Hobe heeft wel een idee wie erachter zit, maar wil dat niet zeggen. Ook maar speculeren op wat hierachter zou kunnen zitten. En uh, dat doe je natuurlijk als mens wel, maar professioneel mag ik dat niet doen. In Nederland gingen veel leraren de straat op. Wij missen ontzettend veel bevoegde, kwalitatief goede leerkrachten. Elke dag worden er kinderen naar huis gestuurd die geen les kunnen krijgen. Er staan onbevoegde mensen voor de klas. En dat betekent meer salaris en lagere werkdruk. In de Verenigde Staten waren het juist de scholieren die de school uitliepen... als protest tegen al die schietpartijen op scholen. No kids should be able to have access to assault rifles. We just wanted our voice to be heard about gun control. The worst thing that you can do is stop hoping and stop protesting... and stop spreading your voice. Tot middernacht had Groot-Brittannië de Russen tijd gegeven om opheldering te geven over de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Premier May concludeerde dat de Russen de deadline hebben laten verlopen. They have provided no credible explanation as to why Russia has an undeclared chemical weapons program in contravention of international law. En dus zetten de Britten zo'n 20 Russische diplomaten uit. The United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeengekomen in zaken de vergiftiging van Skripal. De Britten hebben hiertoe het initiatief genomen. En over de oplopende spanningen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk praat ik verder met Tim de Wit, correspondent in Londen. Goedenavond, Tim. Goedenavond. Wat hopen de Britten te bereiken met het bijeenroepen van de Veiligheidsraad? Nou, wat de Britten vooral willen bereiken... is dat ze van de andere leden van de Veiligheidsraad... Uh, steun krijgen voor wat ze aan het doen zijn. Dan vooral natuurlijk van de bondgenoten, moet ik erbij zeggen... in de Veiligheidsraad. Dan moet je denken aan de Verenigde Staten, uh, Frankrijk. Nou, die steun kwam er vanavond ook in die, uh, in die spoedzitting. Ook van Nederland trouwens, hè, want die zitten natuurlijk... momenteel in de Veiligheidsraad. Sterker nog, uh, Nederland is deze maand zelfs voorzitter van de Raad. Dus Nederland leidde de vergadering vanavond ook. Maar goed, dat was echt voor de Britten het belangrijkste. Aan de Russen laten zien... kijk, wij staan niet alleen in deze conflict... Confrontatie. En als je die confrontatie met ons aan wilt... dan ga je die ook aan met de NAVO en bijvoorbeeld met de EU. Nou zitten de Russen zelf ook in de Veiligheidsraad... als permanent lid, met vetorecht. Dus uiteindelijk is het natuurlijk kansloos... dat er bijvoorbeeld een resolutie komt, toch? Ja, klopt. Nee, dat had ook geen enkele zin. Ik geloof wel dat, die, dat de Britten die hebben ingediend officieel... maar daar zal natuurlijk verder niets van terechtkomen... want uh, Rusland zal natuurlijk tegen elke resolutie stemmen... die tegen zichzelf uh, gericht is. En Rusland heeft een veto als een van de vijf permanente leden... van de Veiligheidsraad. Dus nee, dat is meer voor de bühne. Uh, maar het is vooral natuurlijk ook weer een signaal van de Britten... Uh, waarin ze natuurlijk wel weer even kunnen laten zien... kijk, de andere landen, of in elk geval een aantal andere landen... zijn het wel met ons eens. Nou heeft de Russische ambassadeur bij de VN geëist... dat de Britten met Komen van Russische betrokkenheid, hebben de Britten eigenlijk bewijs dat de Russen hierachter zitten? Uh, dat zeggen ze zelf van wel, uh, al is het, hebben we dat officieel nog niet gezien. Kijk, wat we van de Britten hebben gehoord tot nu toe... is dat zij hebben geconstateerd dat het gebruikte zenuwgas... dat, dat zenuwgas wat gebruikt is tegen die voormalige Russische agent... die Skripal, dat dat uh, Novichok is. En dat is een gas dat door de Russische staat ontwikkeld is. Uh, zelfs nog in de Sovjet-tijd, dus al enige tijd geleden. En daarop zeiden de Britten uh, eerder deze week al... dat betekent voor ons ofwel dat de Russen er zelf achter zitten... dat ze het zelf hebben ingezet, ofwel... Dat dat gas op, de, op een of andere manier in handen is gekomen van anderen. En dat de Russen dus de controle kwijt zijn geraakt over dit uh, Novichok uh, zenuwgas. En nou ja, vervolgens werd er die deadline gesteld hè, aan Rusland. Kom dan maar met een verklaring. Nou, die kwam er niet. Uh, Gisteravond Tot gisteravond hadden de Russen de tijd. En vervolgens zei Theresa May vandaag in het Lagerhuis... dan hebben de Russen het in onze ogen gedaan. Dan beschouwen wij ze als uh, verantwoordelijk. En inderdaad, dat betekent dus niet dat er uh, sluitend bewijs is. Althans, dat hebben we nog niet gezien. Maar goed, daarop zeggen de Britten weer... ja, wacht even, we zien wel een heel duidelijk patroon de afgelopen jaren. Want dit was niet de eerste voormalige Russische spion... Uh, die hier uh, werd aangevallen. Want uh, je herinnert je waarschijnlijk nog wel Litvinenko... Uh, die andere Russen voormalige spion die in Londen werd vergiftigd. Eh, ook toen wees alles op Russische verantwoordelijkheid en daarnaast hebben we de afgelopen dagen gehoord dat de Britten nog veertien andere Russische doden op Brits grondgebied gaan onderzoeken. Ook die zijn allemaal onder verdachte omstandigheden overleden. Nou goed, die optelsom bij elkaar was voor Theresa May vandaag toch genoeg om te zeggen, wij denken dat het de Russen zijn die hier achter zitten. Oké, okay, nou werd vandaag bekend dat de Britten alvast 23 Russische diplomaten uit gaan zetten en ze we gaan staatsactiva bevriezen. De koninklijke familie gaat niet naar het WK voetbal. Volgen er nog meer sancties? Nou, dat zou wel kunnen. Uh, daarover deed Theresa May vanmiddag een beetje geheimzinnig. Ze zei, ik kan nog niet alles prij prijsgeven... ook een beetje uh, de nationale veiligheid in acht nemend. Um, ik denk dat de Britten eerlijk gezegd nu wel e eerst even wachten... wat de Russische reactie gaat worden. Die hebben we nog niet heel erg concreet gehoord. Gaan de Russen ook de Britse diplomaten uitzetten? Nou, dat is wel de verwachting. Maar wat gebeurt er dan vervolgens daarna? Dat is natuurlijk wel even spannend. Um, en eerlijk gezegd van de maatregelen die je net al opnoemde... Uh, dat zijn nou niet ook per se Dingen waar president Poetin denk ik wakker van gaat liggen. Of Prins William wel of niet naar het WK voetbal komt komende zomer. Dus ik vraag me wel af of Theresa May misschien nog wat andere kaarten in haar achterzak heeft. Die ze dus nog niet heeft prijsgegeven. Maar dat zullen we denk ik afwachten. En ik denk dat dat ook heel erg gaat afhangen van de Russische reactie uiteindelijk. Ja, de Britten zouden ook het hele voetbalelftal kunnen terugtrekken. Uh, klopt, daar is hij wel over uh, gespeculeerd overigens. Maar uh, de conclusie daarvan was toch wel... kijk, stel dat je dat doet, hè, dat alleen het Engelse elftal niet meedoet aan het WK. Ja, wat schiet je daar dan uiteindelijk mee op? Daar raak je waarschijnlijk vooral de Engelse voetbalfans mee. En toch veel minder uh, de Russische regering. Oké, okay, dankjewel. Tim de Wit in Londen. En dan gaan we door naar de krant van morgen. Naast mij zit Lot Lewin. Verzekeraars willen dat iedere auto verplicht een zwarte doos krijgt. Dat staat in NRC Next. Die doos moet net als in een vliegtuig de laatste bewegingen en handelingen opslaan... zodat de politie bij een ongeluk direct kan kijken wie de schuldige is. Veel nieuwe Europese en Aziatische auto's hebben al zo'n datarecorder. Dat is een chip onder de motorkap. Toch wordt die niet altijd uitgelezen door de politie. Dat gebeurt nu bij ongeveer 1% van de ongelukken. De politie benadrukt dat zo'n chip nooit een volledige verklaring... Geeft voor een, ongeluk. een woordvoerder van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer is ontslagen... omdat hij een stagiair heeft aangerand. Hij heeft er na het kerstdiner afgelopen december... tegen haar zin gezoend en betast, schrijft de Telegraaf. In het vonnis van de Haagse rechtbank over het ontslag... staat het incident uitgebreid beschreven. GroenLinks zou de man eerst een tweede kans hebben gegeven... maar bij nader inzien heeft de partij toch besloten... om hem de laan uit te sturen.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 De ministers van Justitie en Zorg werken volgens het AD... samen aan een wetsvoorstel om dat te verbeteren. Het Financiële Dagblad schrijft dat ambtenaren van het ministerie van Financiën... in 2011 al waarschuwden dat sommige deals tussen de Belastingdienst... en internationale bedrijven op gespannen voet stonden met de wet. Toch duurde het vijf jaar voor de Belastingdienst ingreep. En afgelopen jaar werd bekend dat er tientallen fouten zijn gemaakt bij die afspraken. Waarbij het bedrijf minder belasting betaalde als ze het financieringswerk in Nederland bleven doen. 36 jaar na de moord op vier Nederlandse icon-journalisten in El Salvador is er alsnog aangifte gedaan. Daarover schrijft Trouw. De vier waren in 1982 in het land om de parlementsverkiezingen te verslaan. Ze werden door het leger om het leven gebracht... terwijl ze op weg waren naar de guerilla-beweging... die streed tegen de regering. En het duurde zo lang voordat de Nederlandse ambassadeur... aangifte kon doen door een amnestiewet... die misdadigers van de burgeroorlog beschermde. In 2016 werd die wet opgeheven. Hoeveel mensen er worden aangeklaagd voor de viervoudig moord... is niet bekend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. like a prison, it don't feel like a home. Stuck with a of Love. Opnieuw waren vandaag duizenden leraren aan het demonstreren voor een beter salaris. En toevallig of niet, net op het moment dat de Tweede Kamer... met minister Slob van Onderwijs debatteerde over die leraren salarissen. Dag Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Sheila. Drinkt het geluid van die demonstraties nou ook door in de vergaderzaal? Ja, uh, figuurlijk gesproken is er bij de oppositie heel veel begrip voor de boosheid van de leraren. Uh, PvdA-leider Lodewijk Asscher, uh, die zich heel graag wil profileren op dat onderwerp, die stond zelfs te flyeren en sapjes uit te delen aan de demonstranten. Dat terwijl die in het vorige kabinet een gat heeft achtergelaten op de onderwijsbegroting van 500 miljoen, zeggen ze bij de coalitie. Um, dat gat is grotendeels gerepareerd. In het regeerakkoord is er ook veel extra geld naar de leraren gegaan, Dick 400 miljoen euro om iets aan de werkdruk te doen. En uh, dik 200 miljoen voor de salarissen. En bij de coalitie vinden ze dat dat toch maar grotendeels genoeg moet zijn. En waarom lukt het dan toch steeds maar niet om vrede te sluiten... met die boze leraren? Ja, die blijven maar zeggen dat het extra geld uh, niet genoeg is... om voldoende nieuwe leraren in het basisonderwijs uh, aan te trekken. En bovendien uh, liggen die miljoenen nog op de plank. Want er moet namelijk, namelijk eerst een uh, cao worden afgesloten. Doe dat nou snel, zegt de minister, al weken. Maar de minister... De minister heeft er wel eens bijgezegd. Namelijk dat hij vindt dat er een speciale uitkering... Um, die er nu in die CAO uh, zit uh, voor leraren die werkloos zijn... die in de bijstand terecht, terecht te komen. Die krijgen dat verschil gecompenseerd. Die regeling moet worden afgeschaft, want die kost veel te veel geld. En dat kan dan weer aan de salarissen voor leraren worden besteed. Maar uh, dat maakt de CAO-besprekingen niet gemakkelijker. En terwijl die CAO-besprekingen dus maar duren... zaten er vandaag kinderen thuis door die stakingen. Ja. Ook structureel zitten de kinderen thuis zodat scholen er niet in slagen om vervangers te vinden. Wat moet daar nou aan gedaan worden? Ja, in de debatten over dat lerarentekort wordt er van alles genoemd. Herintreders opnieuw binnenhalen bijvoorbeeld. Uh, Slob wil iets, dat er iets gedaan wordt aan de uitstroom, aan uh, de werkdruk. Uh, de potgeld die daarvoor beschikbaar was, die is al verdeeld over de scholen. Zodat dat geld in het nieuwe schooljaar al uitgegeven kan worden. Uh, Slob zei vandaag ook dat hij ergens geld heeft gevonden voor zij-instromers. En mensen die vanuit een andere baan het uh, onderwijs in willen. Het collegegeld voor de pabo is gehalveerd voor de eerste twee jaar. Daar is winst te halen, maar meer geld dan er al in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld, dat komt er niet. Dus die demonstraties, die zijn zinloos dan, want die gaan om meer geld. Ja, die zijn in ieder geval voorlopig zinloos, dus ik ben na afloop van het debat maar even naar de minister toegestapt om van hem te horen of wat hij vindt van die demonstraties en of hij ze van vandaag een beetje heeft kunnen volgen. Nou, ik heb wel begrepen dat het een, een aantal duizenden waren, ja. En dat is ook wel uh, te begrijpen, ook in een stad als Amsterdam. Daar is de problematiek inderdaad ook behoorlijk groot. Dus het verbaast mij ook niet dat zoveel mensen wel op de been zijn gekomen. Is dat nou iets dat u meeneemt bij het maken van beleid, die stakingen? Nou, de, de zorgen die ze hadden over werkdruk... Uh, hebben we maximaal kunnen doen waar ze om gevraagd hebben. We hebben de, het geld eerder beschikbaar kunnen stellen. Uh, dat gaat al heel snel in. Er is 400, 430 miljoen voordat in augustus al kan worden uitgegeven. Dat klopt, dat is uh, nu al beschikbaar. En dat zou veel later beschikbaar komen. En het probleem is nu. Nou, daar hebben we uh, uh, ook hard aan kunnen werken. En daar kunnen ze nu mee aan de slag. Waar, wat nu nog blijft, is het uh, vraagstuk rond het salaris. Ook daar is geld voor uh, beschikbaar. Dat geld ligt op dit moment uh, nog vast, omdat er eerst aan de ceo tafel uh, afspraken moeten worden gemaakt. Dus u zegt eigenlijk van jongens, maak nu snel die afspraken. Dan kun je dat geld ook uitgeven. Ja, het geld ligt er. Uh, dus er wordt nu uh, gedemonstreerd. En dat mag hoor. Voor nog meer geld. Maar het geld wordt er ligt. En waar de sociale partners die uh, nu staken, uh, zelf overgaan als het gaat om het maken van afspraken, dat is nog niet gebeurd. En ik snap wel dat je dat niet zomaar even snel doet, maar het verzoek ligt er al een tijdje, want dat heb ik al voor de kerst aan ze gevraagd om aan de slag uh, te gaan. Uh, ik heb hier in, tegen de Tweede Kamer vandaag gezegd van nou liever gisteren dan vandaag of morgen, uh, want uh, voor de docenten is het ook belangrijk dat ze zo snel als mogelijk dat extra geld wat voor hen beschikbaar is gesteld, en dat kan beschikbaar komen. Ik hoorde u in het debat van vandaag een paar keer zeggen... we moeten dit met z'n allen doen, we moeten de schouders er samen onder zetten. Dat klinkt een beetje als afschuiven van verantwoordelijkheden. Want u bent de minister die erover gaat. Nee, dat is niet afschuiven van verantwoordelijkheden, dat is de realiteit. Uh, natuurlijk heb ik een grote verantwoordelijkheid, ik heb dat ook benadrukt. Ik neem het vraagstuk ook van het leraartekort op de langere termijn... en nu neem ik uitermate serieus. Maar de werkgevers dragen ook een hele grote verantwoordelijkheid. Het voeren van personeelsbeleid bijvoorbeeld, dat doen we niet... vanuit het ministerie van OCMW, dat moeten de schoolbesturen uh, gebeuren. Door de werkgevers. Zorgen dat docenten op een goede manier begeleid worden. Dat ze ook perspectief geboden wordt. Maar we moeten niet naar elkaar gaan wijzen. Ik heb vroeger ooit van mijn grootvader geleerd... dat je dan meestal ook met een paar vingers naar jezelf wijst. We moeten met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheid... want die is verschillend moeten we wel de schouders tegen elkaar aanzetten... om dit grote probleem ook waar mogelijk aan te pakken. Ja, u zegt een groot probleem. Er is een site die bijhoudt hoeveel leerlingen er naar huis worden gestuurd. Dat waren er vandaag bijna 13.000. Bent u daarvan onder de indruk van dat soort getallen? Dat is een enorme hoeveelheid. Zeker, er gaan ook heel veel leerlingen naar het primair onderwijs toe... en ook naar het voortgezet onderwijs. Dus, maar goed, er zijn een aantal sectoren. De zorg, het onderwijs, maar ook in de, in de veiligheidssector... waar de tekorten heel groot zijn in die strijden bij wijze. We spreken allemaal om dezelfde mensen. Maar ik ben zelf als, als verantwoordelijk minister zeer gemotiveerd... om samen met al die anderen te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. De leraren hebben aangekondigd dat ze tot en met Prinsjesdag gaan staken. Heeft dat wel zin? Dat is aan hen. Uh, is ze... dat een mooi woord om nee te zeggen? Nee, dat is, dat is niet een mooi woord om nee te zeggen. Ik vind dat iedereen ook in dit land, we hebben een leven in een vrij land... recht heeft om zijn eigen vormen te kiezen om uitdrukking te geven... aan gevoelens die je hebt en opvattingen die je hebt. Maar ze willen iets van u. Krijgen ze dat van u? Ze hebben uh, aan mij gevraagd of ik de middelen voor de werkdruk... of ik die naar voren wilde halen. Dat is gelukt. Vragen aan mij om geld te geven wat ik niet heb, dat is lastiger. Maar met Prinsesdag maakt een kabinet altijd nieuwe keuzes. Is dat een moment om toch weer opnieuw naar de uitgaven voor de lerarensalarissen te kijken, wat u betreft? Nou, Als we kijken naar het regeerakkoord en wat er aan geld beschikbaar is gesteld aan deze sector, dan is er geen sector die zoveel extra geld krijgt als het onderwijs. 1,9 miljard euro wordt er vanuit het nieuwe regeerakkoord, wat nu een paar maanden in werking is getreden, wordt er geïnvesteerd in onderwijs. Dat is heel veel geld. Maar u kunt ook zeggen, ik ga met Prins als het kabinet nieuwe begrotingen moet maken, opnieuw me hard maken voor geld voor leren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu ons maximaal gaan inzetten... dat het geld wat beschikbaar is dat dat ook besteed gaat worden. En dat is nog niet eens gebeurd. Nee, dat zei de minister dus na afloop van dat Kamerdebat vanmiddag, Sheila. Wat hij zegt is, dat geld is nog niet uitgegeven. Hoezo moet er dan nog meer geld op de plank uh, terechtkomen? Dat heeft geen zin. En ondanks dat, uh, er is wel een volgende halte... in de stv staking aangekondigd. Want op 13 april gaan uh, opnieuw leerkrachten uh, de straat op... en dan in het zuiden van het land, Sheila. Oké, okay, dan ga ik mijn kinderen thuis houden. Dank, Wilma Borgman in Den Haag. Oh, oh, Kate Bush met Pi, oftewel Pi, 3,14159. U kent het ongetwijfeld. En we draaiden dat omdat het vandaag Pi-dag is. Op 14 maart is, wordt internationaal deze dag gevierd. En dat is vanwege de Amerikaanse schrijfwijze van de datum 4 maart 314. Nou, vandaar Pi. Senator Robert Kennedy...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 I dream things that never were and say why not. Ted Kennedy sprak hier de hoop uit dat de dromen van zijn broer Bobby zouden uitkomen. Daar zou de wereld beter van worden. En miljoenen Amerikanen volgden deze begrafenis op tv. Ze rouwden mee. En eerder op die dag waren er heel veel mensen uitgelopen... om de trein te zien waarmee het lichaam van RFK, zoals hij werd genoemd... van New York naar Washington werd gebracht. En ze bewezen hun laatste eer. Fotograaf Paul Fusco reed mee op die trein... en hij maakte foto's van de mensen langs het spoor. Dat is een beroemd fotoportret geworden. En die mensen die maakten soms op hun beurt foto's terug van de funeral train. En dat gegeven bracht de Nederlandse kunstenaar Rijn Jelle Terpstra... op het idee om de foto's die de mensen langs de kant van de weg hadden gemaakt... te gaan verzamelen. Die worden vanaf aanstaande zaterdag... in het Museum of Modern Art in San Francisco tentoongesteld. En we hebben Rijn Jelle Terpstra aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond of goedemiddag hier. Goedemiddag, ja, bij u. Hoe indrukwekkend <coughs> ja. was destijds die treinreis? Uh, sorry, de verbinding is nog niet helemaal... We kunt u nog een keer zeggen? Ik vroeg u hoe, hoe indrukwekkend die treinreis was. Uh, nou, ik was zelf uh, acht jaar oud, dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Uh, mijn vader die vertelde wel altijd heel veel verhalen over deze Kennedy-familie... met name Robert F. Kennedy. Dus ik denk dat het een ongelooflijk indrukwekkende treinreis geweest moet zijn. We zijn, uh, wat ik al hoorde, een, meer dan miljoen mensen zijn uitgelopen... op een hele spontane wijze om hun laatste groet te brengen aan uh, Robert F. Kennedy... die op dat moment in de running was voor, voor uh, presidentschap... En ja, dat, was een, dat is een gebeurtenis die dit jaar inderdaad 50 jaar geleden is. En, um, en die nog steeds heel erg leeft in de, in de hoofden van heel veel Amerikanen. En ja. harten uh, natuurlijk. En u heeft foto's verzameld ja. van, uh, van die toeschouwers, van al die mensen die waren uitgelopen om naar die trein ja. te kijken. Wat voegen deze foto's nou toe aan dat, dat iconische verhaal van die 8e juni? Nou, wij, die treinreis was, de, die was uh, in mijn optiek georganiseerd om een, zo, zo, zo een soort beeld te creëren in de, in de hoofden van de uh, Amerikanen. Zo, zo, zo een soort ethisch beeld van de funeral train. Als een soort referentie aan de Abraham Lincoln funeral train. Die de beroemdste train, uh, funeral train was. En ik begon steeds meer geïnteresseerd te raken in die blik van de gewone mensen. Robert F. Kennedy was een presidentskandidaat, een senator... die uh, vooral heel veel support kreeg van, van ja, zeg de gewone mensen, de working class. En uh, het leek mij zo bijzonder om ook dit perspectief te vertegenwoordigen. Dus niet alleen maar de officiële uh, persfotografie... Uh, maar ook de blik van de gewone omstanders. En hoe bent u, te werk, gegaan. Hoe bent u te werk gegaan om nou, al die foto's te verzamelen? Want het zijn natuurlijk bij allerlei particulieren thuis... Ja, nou dat was een behoorlijke onderneming, want uh, ik ben natuurlijk begonnen met, uh, met uh, te zoeken in Amerikaanse uh, archieven, bibliotheken, uh, historical societies. Maar het bleek dat geen enkele instantie dit soort materiaal uh, ooit verzameld had. Niemand had iets, dus toen begreep ik dat ik me eigenlijk moest richten tot de mensen zelf uh, om dit materiaal te uh, bemachtigen. Dus ik heb, ja, ik heb advertenties gezet in plaatselijke kranten, sociale media. Ik heb veel rondgehangen op uh, stationnetjes, Ik heb op deuren geklopt, uh, uh, bij mensen thuis. Um, ja, mensen aangesproken. Dat was mijn manier. En dat heeft uiteindelijk uh, ja, tot wel in mijn ogen een bijzondere verzameling uh, van, van beelden geleid. En heeft het ook nog bijzondere verhalen opgeleverd over die dag van de treinreis? Ja, absoluut. Het zijn vaak hele kleine persoonlijke herinneringen. Maar bij elkaar laat ze zo'n mooi beeld zien... van hoe, wat de mensen beleefd hebben op die uh, dag. Uh, ik heb bijvoorbeeld het verhaal dat, dat iemand... Uh, zijn moeder zag die de trein achterna uh, rende. En daarbij viel en, en bloedend uh, weer overeind uh, kwam... en nog verder de trein achterna rende. En, en een ander verhaal van iemand die... Uh, ...als klein kind... Uh, uh, ...bijna slachtoffer was... ...van een aanslag van de Ku Klux Klan... ...omdat Dien's vader actief was... ...in de, in de civil rights movements... ...en... ...hij was als 15-jarige jongen... Uh, in 1968... Um, ...toen gebeurde twee keer een bomaanslag... Op, ...op het huis van zijn ouders... ...waar hij woonde... ...en hij heeft toen ook de funeral train voorbij zien gaan... ...en hij zat die funeral train na de hand op als een soort metafoor... voor een heel, ja, een heel tijdperk wat voorbij reed ja. en uh, tot een einde kwam. En nu worden die foto's tentoongesteld. Um, wat is ja? het effect van deze foto's op Amerikanen die ze al hebben gezien... Um, als je ze allemaal bij elkaar ziet? Nou, ik merk dat... Um, uh, dat Heel veel mensen, dat het, dat het aangrijpt. Dat ik sprak gisteren iemand die, die werd ontroerd toen, die, die, die was in het museum. Die had een kleine preview van, van de zaal waarin uh, al deze kleine snapshots uh, hingen. En die vertelde dat ze, dat ze ontroerd was door het zien. Want zij had als kind inderdaad ook langs het spoor gestaan. Geen foto's gemaakt. Maar dit, dit roept dus nog wel heel veel op bij uh, Amerikanen. En, en ik denk zelfs dat... Ja, ja, ik, wilde, ik vroeg of ja. Paul Fusco, die leeft nog, hij is uh, uh, diep ja, in de tachtig. Ja. Hij heeft al deze mensen gefotografeerd vanuit de trein. Heeft hij deze foto's ook gezien? Nee, hij heeft ze niet gezien. Nee, Het zal, uh, uh, zijn dochter heeft ze wel gezien. Ik zal Paul Fusco morgen ook ontmoeten op de opening uh, in en, uh, de tsf En diens dochter ook. En ik hoop natuurlijk dat, uh, ja, dat ik op een van de fotootjes... op een gegeven moment nog Paul Fosco zelf uh, tegenkom. En die vanuit de trein de mensen fotografeert. En ja, het hele project is eigenlijk een, een, een kijken en een terugkijken. en een, een, uh, Paul Fosco heeft altijd mensen gefotografeerd. En deze mensen die kijken terug naar iets... wat op de foto's van Paul Fosco zelf ook niet te zien is. Dat is de trein zelf. Ja, prachtig. Nou, dus, dank... Ja, Dank uh, Rijn Jelle Terpsra. En de tentoonstelling The Train, RKF's Last Journey, RFK's Last Journey, is vanaf 17 maart te zien in het Museum of Modern Art in San Francisco. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Allemaal lokaal. De belangen van de gemeenschappen hard. Niet de burgemeester.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 Lokaal. En we hebben weer een speciale verslaggever afgevaardigd naar een debat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Dat is over een week al. En vandaag is onze speciale verslaggever voetbaltrainer Foppe de Haan in het Friese Nes, onderdeel van de gemeente Heerenveen. Goedenavond Foppe de Haan. Goedenavond. Waar, waar bent u geweest vandaag? Bij uh, ons, uh, we hebben een tweelingdorp, Nes Akrem, of Akrem Nes. En in het uh, plaatselijke ruimte, uh, verenigingslokaal, dat was de, uh, was de avond. En, en was het een leuke avond? Ja, het was wel een leuke avond. Er waren veel mensen, het viel me echt mee. Want ik ging vanmiddag, je moest je opgeven bij de bibliotheek, want die organiseerde het. Dus ik naar de bibliotheek om me op te geven. En toen dus zei die mevrouw van nou, er zijn nog niet zoveel foppen. Maar het was vol. Dus ja. eigenlijk viel het me er een mee. Ja. En wat is vol? Honderden of tientallen? Nee, nee, nee, nee. Het is een dorp waar 3000, 4000 mensen wonen. Maar die zijn niet zo, nee. maar het hield met, ik denk, 100 of zo? Nou, ja. Nou, dat is toch, toch, toch heel wat. En, en ja, ja. waren daar alle partijen vertegenwoordigd die meedoen? Ja, ja de, de, alle lijsttrekkers van de, van, de, van, de, van de politieke partijen waren er. Want wie is nu de grootste bij een acronis? De Partij van Arbeid. Oké. Okay. En, uh, en wat waren nou de thema's? Wat, wat, waar maakte zich nou, zich nou druk op? De, de, de zaal zat vol. en De, uh, uh, de plaats blank van Acker Nes mocht beginnen. En we uh, uh, had een hele lijst met vragen. En, uh, maar aldoende kwamen er steeds meer vragen. Dus eigenlijk was het een gesprek tussen de, uh, de, de fractieleiders en de, en de zaal. En eigenlijk was dat wel heel leuk. En wat sprong eruit, wat u betreft? Ja, één was, was wel heel aardig, want uh, het, uh, het CDA wilde OZB met 4% verlagen. Nou ja, dat, dat stelt niet zoveel voor, maar goed. En toen was de discussie van, uh, uh, van oké, okay, het gaat goed met de gemeente, zou er geld over en moeten we dat aan de burgers teruggeven of moet je sparen voor de toekomst? Want er komen ook uh, dingen aan die, waarvan ze nu al weten dat het heel veel geld kost, zorgkosten bijvoorbeeld, uh, jeugd en jongerenwerk, uh, duurzaamheid. Nou ja, dat gaat veel meer geld kosten dan de nou dan er nou is, dus eigenlijk moet je een potje maken. Nou, de ene vindt het wel en de andere niet. Dus, nou ja, maar gemiddeld genomen vond het volk in de zaal dat je maar gewoon zuinig moest zijn en niet meer uitgeven dan erin komt. En nog andere grote thema's naast de OZP nou, en zuinig zijn? Ja, dat uh, uh, was ook wel aardig, vond ik. Over de. Uh, er was een mevrouw die vroeg naar de, naar de Global Goals hè, van, de, van, de, van de, uh, de Verenigde Naties... en wat doe je daaraan? Is dat nou, voor, voor, uh, voor, voor arme ja, landen, just, ja, ja. ontwikkelingsdoelen? Ja ja, ja. En, ja, ja. En toen was het antwoord was gemiddeld... er waren erbij die het niet wisten. Er waren erbij die het ook wel wisten. Maar het antwoord was eigenlijk van... we moeten gewoon bij onszelf beginnen. En zorgen we daar, hier de dingen goed doen. En voorbeeld dragen of zoiets kwam eruit. Maar het was niet echt zo dat dat... Uh, tot achter de komma gedragen werd. Nou, bent u zelf lid van de Partij van de Arbeid, nietwaar? En u ja. was, geloof ik, uh, zelfs lijststuur voor de partij uh, een uh, aantal uh, jaar geleden. Ja, klopt. Ja. Kunt u dan wel, als u bij zo'n debat zit, daar een beetje onbevangen naar kijken? Of denkt u de hele tijd, ja, die P van A heeft gelijk en gaat u daar de hele tijd voor klappen? Nou, ik vond dat het verschil tussen de ene en de andere niet zo groot was. Dus eigenlijk als je naar GroenLinks en de Partij van Arbeid keek... dacht ik van nou, die willen gewoon hetzelfde. Het CDA is een beetje anders. Eh, en de, en de, maar zelfs de, de VVD, zelfs, ja, de VVD vond ik eh, eigenlijk wel heel aardig. Dus ja, de, eh, het, ik denk van nou, als je, als je op dit niveau politiek doet... Dan, en dorpspolitiek, want het is eigenlijk een beetje dorpspolitiek... en, eh, dan, eh, en wat ze wel goed deden... was dat ze, uh, en die dorpen die hebben een dorpsvisie ontwikkeld... hebben ze zelf ontwikkeld, en daar komt een plan uit. Dit plan wordt met de gemeente besproken... en dat wordt gewoon ook echt doorgevoerd. Dus eigenlijk, als ik naar, hier naar dit dorp kijk... Dat is, dat is gewoon de afgelopen jaren fantastisch gegaan. Dus die, die voorzitter van plaatselijk belang begon ook... met de gemeente uh, een enorm compliment te maken... dat er nog nooit zoveel in positieve zin veranderd was... in de laatste twee, drie jaar. Nou ja, en eigenlijk is dat wel heel leuk. Hè. Dat is eigenlijk een voorbeeld voor de rest van het land. Ja, zo zou het kunnen zijn. Z zijn er veel lokale partijen? U noemde net plaatselijk belang. Dat is een lokale partij. Denk ik? Nee, dat is geen lokale oh. partij. Dat is gewoon een vereniging van, van een dorpsvereniging, plaatselijk belang. Die behartigt het belang van het dorp. Oké, okay. en geen lokale en, partijen verder? Nee, is geen, die hebben, dat is geen politieke partij. Maar wel een, een, nou zou je zeggen, een, soort, een soort pressiegroep of zo. Oké, okay. en hebben jullie daar ook zo'n last van landelijke kopstukken... die de lokale verkiezingen komen kapen? Valt dat wel mee? Nee, dat valt wel mee. Volgens mij is... nou, heb geen idee van. Ik geloof dat Rutte een keer is geweest, maar dat is al een paar weken geleden. Het nee. zijn wel weer vergeten. We, daar hebben we helemaal geen last van. Heerlijk, lijkt me dat. Ja, Verwacht u ja. op 21 maart een beetje hoge opkomst in Heerenveen? In Heerenveen komen er altijd wel veel. Dus wel, wel, uh, maar ja, ik, ik heb geen idee hoor, hoe, het nou, hoe het nou leeft. Maar het is wel een plek waar, uh, waar uh, van oudsher mensen heel veel kiezen, ja.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 Dat was Alain Clark, Cold in California. En wat komt er op je af zodra je besluit dat je kinderen wilt? Bij programmamaker Bo Jeuken sloeg direct de twijfel toe. En ze legde dat hele proces van doorgroeien naar het besluit... tot de komst van de baby legde ze vast in de documentaire serie De Roze Dolk. En Bo Jeuken is hier in de studio samen met haar vriend Stef Galé. Goedenavond beiden. Hallo. Oh. Bo, hoe erg was die twijfel voordat je begon? Ja, um, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Kijk, de, de twijfel op zich, ik weet niet of dat nou echt iets van mij was... of dat iedereen dat een beetje heeft. Maar op het moment dat je besluit dat je kinderen wil... en dat dan nu het moment is om daarmee aan de slag te gaan... Uh, dat zet gewoon een bepaald proces in gang, volgens mij. En volgens mij is dat best wel uh, universeel, tenminste... Ik had in ieder geval heel erg dat ik dacht: van. Uh... Stef kijkt je nu aan en. Ja. lacht een beetje. Zo universeel was het oh, nou ook weer niet ja, ja, wel, maar het, het, uh, ik heb ook die twijfel wel gehad hoor. En waar twijfel je dan over? Of je überhaupt een kind wil? Of, of dat het iets met je leven gaat doen waar je geen invloed op hebt? Ja, ja. nou, wat, wat ik er eng aan vind is dat, dat je weet dat je leven heel erg gaat veranderen. Um, maar. Ik heb het er eigenlijk niet heel veel over gehad van tevoren met, met vrienden. van ja Hoe, hoe ingrijpend uh, is dat? Volgens heb... mij is dat ook niet iets waar vrienden het over hebben met elkaar, Nee, dat, dat vond ik ook. Daarom vond ik het leuk om mee te werken. Omdat het... Uh, je hebt het in de kroeg niet zo heel snel over van... Hey, hoe is het nou als je kinderen, is je leven dan heel anders? Um, maar iedereen begint er wel aan. Een beetje onbezonnen. Ja, het is, het is ook zo'n vanzelfsprekendheid. Van, nou ja, en dan en dan, ja, wij wilden gewoon kinderen. En ik vond dat best wel gek, die vanzelfsprekendheid. Dat is natuurlijk best wel ingrijpend iets. Ja, want je bent dat heel erg gaan onderzoeken. Je hebt het vastgelegd ja. uh, in, in een aantal, in een documentaire serie, ja. een aantal afleveringen. Ja, dat klopt. Ja, ik heb die eerste serie gezien waar jullie dan eigenlijk twijfelend uh, nog ronddolen van, willen we überhaupt wel een, een kind? Nou ja, ja, niet zozeer willen we wel een kind. Die eerste aflevering gaat meer over van, ja, we willen wel een kind, maar waarom dan eigenlijk? Wat is dan de reden dat we een kind willen? Is dat dan, joh, moet je daar dan wel zo, uh, is dat wel zo vanzelfsprekend? Of doen we dat omdat de natuur dat... Uh, dat ons ingeeft? Of omdat, is dat een soort trend? Omdat dan iedereen daarmee bezig is op dit moment. En volgen we gewoon een trend? En is dat dan een reden om eraan te beginnen? Ja. Want... Of... Nee, jij valt er dat ik heel serieus op, Bo. Want jij ging bijvoorbeeld oefenen door op te passen. Ja. En, wat vond jij daarvan, Stef? Ik vond dat uh, redelijke onzin, eigenlijk. <laughs> ik zag daar het nut niet van. <laughs> want dat voelt toch heel anders als je gaat oppassen op andermans kinderen. Ja, maar ik vond het dan wel weer lastig dat hij dat dan dat hij had nog nooit met kinderen uh, iets te maken gehad. En ik dacht van ja moeten we dat niet gewoon eerst eens even kijken wat er dan gebeurt. Met zo'n kind wil je niet een beetje weten waar je aan toe bent. Maar ja, ja, dat, dat, gewoon, het, dat uh, heeft dan zelf helemaal geen invoed, hè? Ja. ja. De, de, je bent ook gaan rondvragen aan andere ouders van hoe het dan is. En we hebben een, een mooi fragment van een vader die je sprak. Dat is de schrijver Henk van Straten. En hij, hij vertelt over nou ja, wat zijn opvatting is van goed ouderschap. Het beste kun je als kind ouders hebben die, die een zesje scoren. En een tien is zo iemand dat als je ze toespreekt... dat je altijd op hun hoogte zakt, door je knieën, oh ja. rustig praat, ja. dingen rustig zegt... Nooit schreeuwen, nooit kwaad zijn. Ja. En, en dat is ook niet goed. Want dat is ook niet de wereld, toch? Dan komen ze straks als ja. ze volwassen... en dan, en dan uh, zien ze iemand kwaad worden. En, ja, dan, dan denken ze... Hoe is het erbij? Precies, dus je moet een zesje... Je moet, je, moet, je moet het goed proberen. Mm. Goed je bent, en soms moet je, mogen ze ook zien... Dat, je, ja, dat, je, dat jij het ook niet meer weet. dat je, en dat je ook vindt. kwaad wordt. En dat je een grens hebt. De, ja. Was dat nou heel geruststellend om te horen? Nee, je hoeft helemaal niet perfect te zijn. Liever niet zelfs, want buiten is het ook niet perfect. geruststellend. Nee, dat vond, vond, vond ik echt heel inzichtelijk dat hij dat zei. En ook iets waar ik me echt uh, met plezier achter kan scharen. Ja. ja, ik denk dat ik hier besloten heb dat ik het wel <lacht> <Nee>. aandacht. <lacht> ja. okay, nee, dit was gewoon een het. Een zesje kan wel, fijn. Ja, wel. ja. ja. ja wel. Dat, <lacht> dat, moet dat gaan we redden. Weet je nou onzeker, Stef, door die zoektocht van Bo en dat gefilmd? Of weet je juist zekerder van je zaak? Hè? Je zegt nou, je nu um, weet, uh, dat je hoort dat het niet perfect hoeft te zijn. Dat was heel fijn. <lacht> maar verder... Um, nou ja, dat we het filmden. We wisten niet dat het, dat het ook echt een tv-serie zou, zou worden in het begin. Um, dus uh, dat, dat uh, maakte me niet onzekerder. Ik vond het gewoon leuk om het, om het vast te leggen. En um, eigenlijk was ik ook niet zo heel onzeker... over of ik nou wel of niet kinderen wilde... maar meer over wanneer. En is dit dan het juiste moment... En ik wilde er ook niet een te zwaar onderwerp van maken. En ik denk dat je dat in de, in de documentaire ook wel ziet. Het is niet van, we zitten echt met een enorm probleem. Nee. Um, maar meer die, die vraag van, ja, wat, wat komt er nou op je af als je het, als je het wil? En... Hoe bizar is die vraag, wil je kinderen, ja of nee? Je kunt het ook niet eindeloos uitstellen. Misschien, goed, voor mannen ligt dat wat makkelijker dan voor vrouwen. Maar voor vrouwen is er op een gegeven moment de grens. Jij bent ook uh, geweest bij Fleur. Die laat ja. haar, um, haar um, um, eitjes, ijzellen, ja, eicellen, ja, ja, ja. invriezen. Ja. En nou, waar ik een beetje van schrok is, hoe duur dat is. Het is big business, ja, dat de invriezen ja, ja, ja, van eicellen. Ja, ja. ja, dat is absoluut waar. Ja, en dat is natuurlijk nogal een stap, uh, überhaupt... Om, om voor zoiets te kiezen. Maar en dat kost 3500 euro per behandeling. Per behandeling. Je, je, je moet, moet toch drie 20 behandelingen eindjes. hebben. Ja. Wil je een, echt een, een, een eerlijke kans maken... Om, uh, om daar een kindje uit te kunnen krijgen? Ja, dus dat is, ja. zij, zij, zeg, zij zegt ook... van ja, ik, uh, sommige mensen investeren in een huis... ik investeer in, uh, in een kindje. En dat was voor jou dus geen optie toen je dat Nee, zag, ik, voor mij dat was dat... Bij kijk, het, bij haar, voor haar gold dat, uh, uh, dat zij op dat moment ook een, een partner miste... met wie zij dan uh, kinderen zou, zou willen krijgen. En uh, kijk, die partner heb ik natuurlijk wel. Maar voor, voor, voor mij speelde die vragen van... ja uh, gaan, we dit, gaan we dit echt doen? En zou zoiets een, een mogelijkheid zijn? Is dit, is dit waar, waar het naartoe gaat in de toekomst? Dat we allemaal, allemaal massaal onze kinderwens uitstellen... door onze eicellen te laten invriezen, maar dat... Uh, nee, dat is, nogal, dat is echt een te grote stap. Ja, voor ja, mij. Gewoon toch nog op natuurlijke weg een kind krijgen. Ja, als je een partner hebt, dan is dat op dit moment nog een te grote stap. Ik, ik kan me ook niet voorstellen dat het daar in de toekomst wel echt naartoe gaat op die manier. Nee. We hebben nog een leuk fragment. Een, een vader die geeft aan het, aan het begin van jouw documentaire een soort recensie van het ouderschap. Kinderen zijn parasieten, ze zuigen je leeg en je vindt het nog lekker ook. Dat is ouderschap: dat je het lekker vindt, dat je kinderen je opvreten. Ja, dat. dat wat zie je nou? Dat stond dan lachen mensen. Godverdomme. Is dat nou zo'n moment in de documentaire of in de zoektocht... waarop jullie dachten, nou, misschien toch maar niet toe? Dat maakte mij wel een beetje bang. Erop nou, dit was zo'n man in de kroeg die, die er wel uitzag... alsof hij veel, uh, veel levenservaring had. Dus ik dacht, van, nou als hij dit zo stellig weet te brengen... dan moet ik toch nog even nadenken. zal het wel, Ja. ja. Nee. En, en waarom wilde je nou zo graag dat allemaal vastleggen? Ik denk dat heel veel toekomstige ouders ook denken... nou ja, we zien wel of het ja. gebeurt wel wanneer het moet gebeuren. Ja. Is dit nou typisch iets voor een generatie, voor jullie generatie... die daar zo over nadenkt? Ja, dat zou kunnen. Ik... ik uh... Het zou kunnen dat, dat, dat deze generatie ook, zeker omdat we natuurlijk zoveel keuzes hebben en alle informatie voorhanden is, dat we daardoor misschien iets meer in ons hoofd zitten. Maar kijk, de, de, uiteindelijk is dit hele proces, het is natuurlijk een heel universeel proces, wat al eeuwen eh, op dezelfde manier ongeveer gaat. En dat overstijgt ook wel een soort generatieding natuurlijk. En ik had het nog nooit gezien. Ja, vanuit een soort heel alledaags gegeven van. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Zij, ik ken de programma's. Ja, de, de, de, de, de programma's rondom deze thema's uh, zijn toch vaak wat extremer of zo. En dat zijn hele leuke programma's. Maar ja, rokende tienermoeders en zo, ja, dat, dat, dat heb ik ja. nou wel gezien. Maar Weet ik zijn. was juist benieuwd, naar nou, wat, wat is nou dat hele alledaagse draag? Twijfelende ja. dertigers, ja. ja. En, en liepen jullie niet het gevaar dat je dat ook enorm kapot redeneert? Volgens mij uh, ge, zegt een van je ouders had op een gegeven moment ook ja. van... ja, je kan er ook wel... wel alles blijven analyseren ja. en erover blijven praten. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk een valkuil. Uh, en en, en dat, is ook, dat vind ik ook leuk om dan uiteindelijk daarachter te komen. Van, ja, je, je kan wel, dit zijn ook vragen die je gewoon niet kan beantwoorden. Dus kijk, uiteindelijk... Uh, het ligt natuurlijk ook onder een vergrootglas... zodat je er uh, een serie over maakt en op die manier mee bezig bent. En uh, Dus ja, we hebben natuurlijk ook expres een beetje om te kijken van, hè, wat, wat, zit, wat zit er aan de achterkant van die vraag? Als je iemand zo op de man vraagt van, waarom wilde jij eigenlijk kinderen... Ik heb nog, ben nog niemand tegengekomen die daar een pasklaar antwoord op heeft. Nee, en dat wel, vind ik een interessant gegeven. Want als, als je het aan je ouders vraagt, dan blijft het heel lang stil. <lacht> ja, dat ja. klopt. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook wel, ik had natuurlijk ook wel zin om die vraag zo bam te stellen. Want ik wist van ja, dat gaan ze eigenlijk niet ja, zomaar nee, kunnen niet antwoorden. Ja. Geen antwoord op. Je, je hebt het roze dolk genoemd in plaats ja. van roze wolk. Ja. Uh, dat klinkt ook wel een beetje negatief, alsof er iets gemeens in je rug wordt gestoken ja. van achter. Voelt dat ouderschap? Want uiteindelijk hebben jullie een kind. Gekregen. Ja, voelde dat ook als een dolk in je. <lacht> nee, nee. Soms misschien als we te we weinig geslapen <lacht> hebben. Dan... Nee, uh, nee, oh, nee, nee, helemaal niet. Kijk, die, die de Roze Dolk, die titel, dat, was, dat is een werktitel die is blijven hangen. En het gaat, het is ook vooral een soort van het oneindige gedoe wat erbij komt kijken. Maar het is natuurlijk wel een heel vrolijk en, en, en prettig gedoe. Je krijgt er heel veel voor terug. Ja, Dank precies. Bo en Stef Galee. En morgen om tien over half tien op PO3, De roze dolk. En dit was het oog. Morgen zit hier Chris Keine, Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Fijne nacht. En een Koffie? Eh, uh, staat klaar. Glimlach?